Yes, like a vest for your Jimmy in the city of sex We in that sunshine state where the bomb ass him be The state where you never find a dance floor empty And pimp speed on a mission for them greens Leave me money making machines serving fiends I've been in the game for ten years making rap tunes Ever since Honeys was wearing Sassoon Now it's 95 and they clock me and watch me Diamond shining looking like I'm Rob Liberace It's all good from Diego to the Bay Your city is the bomb if your city makes Throw up a finger and feel the same way Straight foot in the town for California, yeah Go high for desire Put it in your head, baby. Hollywood is dead. You can find it in yourself. Now, I don't want to take you dancing. Oh, when you're dancing with the world, you can flash your caviar in your million. Don't go high.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 De Zweedse premier Reinfeldt zegt dat er niet te snel conclusies moeten worden getrokken na de aanslagen van gisteren in Stockholm. Een man blies zichzelf op gisteren in het centrum van de stad. En Vlak daarvoor kregen een persbureau en de veiligheidsdienst een e-mail... waarin onder meer een vergelding werd aangekondigd voor de Zweedse aanwezigheid in Afghanistan. In de binnenstad van Enkhuizen is het vannacht zo onrustig geweest dat politieagenten waarschuwingsschoten hebben gelost... Twee agenten op de kaasmarkt zagen hoe een menigte een man aanviel. Toen de agenten wilden ingrijpen, belaagden ongeveer veertig mensen de twee. Beide agenten schoten daarop in de lucht. Andere politiemensen kwamen te hulp en wisten de menigte met de wapenstok uiteen te drijven. In de eredivisie voetbal is FC Twente er niet in geslaagd de koppositie over te nemen van PSV. Twente werd uit bij Heerenveen vernederd met 6-2. De nummer drie van de ranglijst, FC Groningen, verstevigde zijn positie door thuis met 2-0 te winnen van AZ. Ook Ajax won de eerste competitiewedstrijd onder trainer Frank de Boer uit tegen Vitesse met 1-0. Feyenoord klom een plaats op de ranglijst door een 1-0 overwinning op Excelsior. Het weer vanavond droog, minima vannacht in het westen rond min 3, in het oosten tot min 7. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later bewolkt en winterse buien. Dit was het NOS Journal. BeachNet! Het computer-internetcentrum van Zandvoort. BeachNet in de Haltestraat bestaat nu al meer dan vijf jaar en heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet!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 Untouchable like Elliot Ness. The track it's your ear like a slug to your chest. Back like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimps speed. On a mission for them greens. Lean mean money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing sassoon. Now it's 95 and they clocked.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 Or will you set the latest style? You don't need a catchy song, cause the kids will sing along And you sell it with a smile, so don't go high Don't go high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 FM stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In de buurt van Keulen zijn drie mensen omgekomen toen een huis instortte. Het zijn een man, zijn vriendin en een dochter van tien. Ze waren in de kelder toen het huis na een explosie instortte. Een jongetje van twaalf is gewond van onder het puin vandaan gehaald. Het lichaam van zijn zusje werd pas na enig zoeken onder de brokstukken gevonden. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de explosie in de plaats Brul. Een politieagent uit Twente doet aangifte van poging tot doodslag tegen een automobilist... die wegreed terwijl zij de sleutel uit het contactslot probeerde te halen. De agent werd een stuk meegesleurd, maar raakte niet gewond. De politie probeerde in Vroomshoop de auto tegen te houden... omdat de bestuurder dronken achter het stuur zat. Nadat de meegesleurde agent was losgekomen, zette de politie de achtervolging in. Bij een wegversperring werden waarschuwingsschoten gelost... Uiteindelijk verloor de bestuurder door een klabband de macht over het stuur en kon worden gearresteerd. Leden van de groep Anonymous waarschuwen internetactivisten geen aanvallen meer uit te voeren op websites omdat de pakkans groot is. Deze week werden twee jongeren gearresteerd die aanvallen hadden uitgevoerd in naam van Anonymous. De pakkans is groot omdat bij de aanvallen het IP-adres van de computer is meegestuurd.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 Dit was het NOE. Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al twintig jaar. En jij beleeft het!